10 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Ja, we verwachten dit uur Judoka Edith Bos. En schermer Bas Weilen. Eerst het nieuws met Jan van der Putten. De opstandelingen in Aleppo hebben zware wapens, zoals tanks. Dat vermoeden bestond al en het is nu bevestigd door VN-waarnemers. Volgens hen wordt er de laatste drie dagen in Aleppo steeds meer gevochten. En daarbij worden ook steeds vaker zware wapens ingezet, zoals helikopters, tanks en artillerie geschud.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 DE Masterblenders 1753, beter bekend als Douwe Egberts, heeft te maken met boekhoudfraude. Het Braziliaanse onderdeel van de koffie- en theemaker is gerommeld met de boekhouding. Het moederbedrijf heeft een onderzoek ingesteld. Door de fraude valt de winst van DE Masterblenders in 2012 naar verwachting 45 tot 55 miljoen euro lager uit. Het bedrijf ging begin juni naar de beurs na een afsplitsing van het Amerikaanse moederbedrijf Sarah Lee en die fraude vond plaats tussen 2009 en 2012. Dan moet ik even op zoek gaan naar het weerbericht... want dat heb ik nou natuurlijk net weer niet voor mijn neus staan. Moet u even bijblijven. Nee, dat gaat u niet van me krijgen. Dat doen de jongens in Londen misschien wel zit niet te lachen van de zand. Dat was het. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Germa Bas van Weijen is hier in de studio. En we hebben natuurlijk onze quiz Tijd voor Tijd. Eerst naar Voorburg. Hier zijn live vanuit Londen, Herman van der Zand en Robert Meter. Ja, afgrijzen in Voorburg in de wijk Bovenveen is vanochtend een volwassen lijk gevonden bij het grofvuil. Vijf mannen en een vrouw van Aziatische afkomst zijn aangehouden in de flat waarbij de stoffelijke resten zijn gevonden. De recherche heeft de hele dag onderzoek gedaan. Henk Hendrik, pardon, Willem Hofs doet verslag. Op een pleintje zijn uh, jongens nog aan het basketballen. En ondertussen is de forensische recherche bezig. Er is een grote zwarte tent opgezet bij een portiekflat in de Van Leeuwenstraat. Rechercheurs in witte pakken zijn bezig met het inpakken van dozen. Het verzamelen van bewijslast. De meneer staat op een balkonnetje toe te kijken. U heeft ook echt gezien wat er gevonden is, hè? Ja, ik zag een heel groot pakket voor de portiek leggen. En uh, ja, dat was uh, denk ik 1,70 uh, lang. En uh, dat zag er echt uit uh, als, een, uh, als een lijk uh, wat in uh, vuilniszakken gewikkeld was. En rook u het ook? Ja, verschrikkelijk. Het uh, rook echt naar uh, verrotte vis, zullen we me zeggen. En uh, ja, dat houdt gewoon in dat dit uh, niet van uh, een dag is. Een vreselijk lugubere vondst. Ja, dat uh, mag je wel zo stellen. En zeker als, uh, in zo'n volkswijk als dit... Ja, verwacht je dat toch niet zo, uh, zo gauw. Kent u de familie die daar woont en is aangehouden? Nee, dat kan, die ken ik niet. Maar ik heb net toevallig iemand gesproken die ze waarschijnlijk wel kon. Dus, uh, en wat ga... zei die? Nou, dat het dus om, uh, om een gezin is die daar normaal gesproken woont. Met uh, een vrouw en twee kinderen. Dus uh, van Chinese afkomst. En uh, ja, de vraag is van uh, wie hebben ze daar gevonden? Er staat hier nog een mevrouw te kijken die vanochtend toevallig tegen die gruwelijke vondst aanliep. Ik uh, was al heel vroeg dus eigenlijk om het uh, regionale krantje hier, om dat uh, ja, bij de mensen te bezorgen. En uh, ik zag dus hier in uh, die van zag ik dus eigenlijk uh, twee van die avelex uh, autos staan. En die waren voor het grof vuil. En dat bleek ook inderdaad, want er was allemaal grof vuil aan de kant gezet, dus met een bed en een kast en nachtkastjes allemaal. Dus en nou bleek het dus eigenlijk van dat dus eigenlijk die rom, dat dat eigenlijk in, in die kast heeft gelegen. Gruwelijke vondst, iets wat je op tv of in de film ja, ziet. Ja, en een vreselijke lucht. Die lucht die blijf je nog steeds eigenlijk in je neus hangen. Dus eigenlijk. Vooral als u zich nu realiseert ja, ja, wat dat die geweest staat, is. Het staat nog te trillen, dus eigenlijk van uh, dat je dan eigenlijk denkt dat, dat toch een, een, een lichaam, een rom van een lichaam. Want uh, later ineens dacht ik van, hoe kan dat nou? Want twee van die zakken, maar ik zag geen figuur van een hoofd of, of ledematen. Dus, en dat blijkt dus eigenlijk alleen maar dus dat daar romp dan uh, gevonden is. Nou. En ze hebben, in de woning hebben ze dus eigenlijk nog een zak gevonden. En waarschijnlijk dat daar dan eigenlijk uh, het resterende deel van, de, ja, van het lichaam uh, heeft gelegen. kom eronder hangt een ooievaar als teken van ja. een, een pasgeboren iemand. Nee. Erboven een flat waar ja, ja. waarschijnlijk iemand... Ja. Leven mij... is ik zou niet exact weten van welke familie of zo daar heeft gewoond. Dat weet ik niet. Nee, wat de achtergrond was, ja, dat wil natuurlijk iedereen weten. Maar... Ja, dat, dat, dat zou je ook wat Het zijn koophuizen. Dus uh, ik weet het niet van dadelijk, uh, misschien heeft wat met geld te maken of wat dan ook. Ik, ik, ik zou het echt niet weten. Vertel het nu heel rustig, maar dit is volgens mij een beeld wat je <laughs> altijd blij blijft. Bij, blijf op je netvlies zitten, ja. En vooral als je die rouwwagen nou ziet, dat, uh, dat nou helemaal. Uh, ik, uh, ik vind het doodeng hoor, echt zoiets. Ja, het is nog onduidelijk wat de identiteit is van de gevonden persoon. De zes arrestanten worden vanavond verhoord. Bas van Weyl is in de studio. Schermer, goedenavond. Goedenavond. Wat was dit voor dag? Voor mij een uh, bijzonder vervelende dag. Ja. Uh, ik moet zeggen, vanmiddag voelde ik me wel weer redelijk. Ondanks alles. Maar nu, uh, ja, nu voel ik me eigenlijk heel slecht. Ja. Hoe komt dat, dat verschil van vanmiddag en nu? Um, ja, vanmiddag uh, meteen na de wedstrijd eigenlijk uh, een hoop steun gehad... van vrienden en familie en alle fans die er waren. Dat was echt fantastisch. Veel over kunnen praten al. Uh, het lijkt, uh, weet je, het lijkt al uh, weet je, uh, ja, uren geleden. En eigenlijk uh, voelt het ook weer uh, vijf minuten geleden. Het, uh, ja, net uh, een beetje slechte autorit gehad. En nu voel ik wel dat ik redelijk leeg ben. En, um, dus vandaar dat ik me een beetje slecht voel. Je eerste duel was tegen een Braziliaan. Ja. Hoe ging dat? Um, ja, was, er kwam veel spanning bij kijken. Um, ik kende hem niet goed. Ik had natuurlijk wel veel, uh, veel beelden gekeken van hem. Um, maar ja, de tactiek van tevoren was duidelijk. Um, ik kwam al vrij snel voor waardoor hij risico moest gaan nemen. En ik kon hem uh, ja, ik, uh, op een manier zoals we van tevoren hadden bepaald uh, afstraffen. En uh, dat lukte goed. Dus uh, ja, die partij die, die won ik toch vrij, uh, vrij makkelijk. Ja. En dan voel je je goed? Ja, ik voelde me uh, ondanks alles goed. Uh, de afgelopen weken voelde het eigenlijk niet goed, het schermen. En ja, hoe gek het ook klinkt, uh, dat vond ik eigenlijk best fijn. Want uh, ik weet, als ik me heel slecht voel in de voorbereiding, dan gaat het uh, met de wedstrijd goed. Uh, vanochtend met opwarmen tegen mijn sparringpartner uh, ging het ook goed. Um, ik pakte die Braziliaan en uh, toen, wist ik, uh, nou, toen wist ik dat uh, Fiedler, de Europese kampioen, dat, mijn Duitser, volgende, uh, ja, Fiedler. Fiedler, dat dat mijn volgende tegenstander uh, zou gaan worden. Wat is er dat voor je? Dat is een, uh, een goede degelijke schermer waar ik uh, heel vaak tegen heb geschermd op uh, belangrijke toernooien, maar ook heel veel tegen heb getraind. We kennen elkaar enorm goed. Um, ook daar was de tactiek uh, van tevoren duidelijk. Was je bang voor hem? Nee, nee, nee, omdat ik me zo goed voelde. Tuurlijk. In je achterhoofd weet je dat je een paar keer van hem hebt verloren... maar ook van hem hebt gewonnen. Je weet wat zijn goede en sterke punten en zijn zwakke punten zijn. De tactiek was van tevoren duidelijk. Alleen het liep eigenlijk zoals uh, uh, ja, het met de Braziliaan liep tegen mij. Nu kwam ik achter waardoor ik risico moest gaan nemen... En uh, Waardoor hij mij kon afstraffen. en uh, Helaas kwam ik er niet meer bij. Hij was gewoon uh, enorm sterk vandaag. Gaat het een verhaal dat je door je enkel bent gegaan en dat je daar wellicht wat last van had? Klopt dat of niet? Ik ben door mijn enkel gegaan. Uh, daar heb ik nu heel veel last van. Maar tijdens de partij, door de adrenaline en de pijnstilis, heb ik daar gelukkig geen last van gehad. Nee, nee. Je was vooraf getipt als een, als een kandidaat voor het goud. Ja, maar dat waren uh, nog 25 anderen bij het uh, heren schermen. Dus uh, dat was niet, niet vreemd. Um, Hoe voelde jij je daaronder? Ja, heb je dat zo gerelativeerd? Dat zijn er nog 25 andere? Ja, ja. Of, of heb, je, heb je het druk gevoeld? Nee, ik heb geen druk gevoeld. Ik heb dat altijd zo gerelativeerd Omdat het zo is bij het, uh, binnen het schermen. Vooral bij Heren Degen. Um, ja, dat, dat is gewoon zo. Daar, daar dealen wij mee. Daar moeten wij mee dealen. En uh, vanaf de top 16 zijn er allemaal finales. En, uh, nou, ja, ik baal gewoon van dat ik het uh, niet op dit toernooi heb kunnen laten zien. Ja. Maar ik blijf uh, knokken. En, uh, ik zei het net ook al, dan maar vier jaar wachten. Maar die plakken uh, moeten gewoon een keertje komen. Rio, ben je er weer bij? Absoluut. Ja. Edith Bos. Hoi. Teleurstelling en uh, blijdschap zitten ongeveer een meter van elkaar. Minder. <laughs> Minder dan een meter. <laughs> Gefeliciteerd. Dank ja. je wel. Je, je, je oogt, je straalt. Je, hoe, ja. hoe, hoe, hoe is het? Ja, het is wel goed. Ik, uh, ik heb wel echt ook... Toevallig ook van een Duitser voor vandaag. <laughs> uh, maar uh, nee, ik heb een hele goede dag gehad. Ik begon tegen een Engelse. En die het was echt een heksenketel daar. En ik was echt super gefocust. Ik had er ook gewoon zin in en ik was er gewoon klaar voor. En de uh, uh, eerste wedstrijd was echt super goed. En uh, daarna tegen een Duitse en ik. op de een of andere manier had ik ineens last van de vallende ziekte, want ik kreeg een half punt tegen. En ik heb echt drie minuten echt. Ik heb keihard mijn best gaan om hem terug te halen. Ik heb echt alles gegeven wat ik had en ik kwam er gewoon echt niet meer bij. Ze gooide de partij op slot en ja, ze kreeg te weinig straffen, dus ik, ik kon niet meer terugkomen. Daarna heb ik het wel even slecht gehad, want uh, toen was ik een beetje lamgeslagen en apathisch. over. ja, oké, okay, nou, het goud gaat het dus niet meer worden. Dus, uh... Wat gebeurde er in die periode? Oh. Nou, ik, ja, we hebben zeg maar in die zaal heb je allemaal van die hele kleine uh, fysiokamertjes. Waar je echt als je met z'n drie erin staat is het echt druk. En daar lag ik uh, op de fysiobank. En uh, aan de ene kant Koor schreeuwend. En aan de andere kant Marjolein. Die allemaal dingen tegen me aan het zeggen was. En toen uh, zei ik op een gegeven moment. Ho. Ik zeg jullie gaan nu weg. En jullie gaan Elisabeth halen. Elisabeth is uh, tot 63 kilo. Ja. Een van mijn vriendinnen. En Elisabeth kan heel goed troosten. En toen heb ik al heel even een traantje gelaten. Maar ook niet heel erg. Want ik heb er gewoon alles uitgehaald. En ik heb gewoon een fout gemaakt. En op dit niveau kan dat dus blijkbaar niet. Logisch. Soms kom je er misschien nog mee weg. Maar vandaag niet. Dus, uh, en toen heb ik me herpakt en, uh, ja, ben wat, kinderen, uh, wat, wat heeft Elisabeth tegen je gezegd dat je uh, zo geraakt heeft dat je die teleurstelling kon omzetten? Nou nee, ik was in die zin, uh, ik baalde er wel een van, maar in die zin teleurstelling, er was nog geen teleurstelling. Want het was in die zin, goud was wel weg, maar ik kon nog steeds een medaille winnen. Ja. En op dat moment heb je, kun je twee keuzes maken. Je kan erin blijven en denken, nou weet je, ik kan geen goud meer halen, dus laat maar zitten. En die zijn er ook heel veel. Uh, of je pakt jezelf op en je zegt ja, luister, uh, ik kan wel mijn derde medaille winnen. Hè? Drie spelen achter elkaar. Dat is ook een unicum. En, uh, ja, ik wil daar gewoon voor vechten. En dat heb ik ook gedaan. Ik heb ook heel hard voor moeten vechten. Want het is ja, heel, heel makkelijk, maar het is heel erg moeilijk. Heel veel sporters kunnen dat niet. Jij moet, jij moet het, in een hele korte periode moet je dat ja. moet je kunnen schakelen, toch? Ja, het was minder dan een uur. En het eerste half uur heb ik alleen maar uh, zo naar het plafond gekeken. Dat ik, echt dacht, nou, ik had eigenlijk niet eens... Als ik denk waar ik toen aan dacht, dan kan ik dat niet eens meer terughalen. Ik had alleen maar zoiets van... Uh, ja, oké. Okay. Wat nu? Ik wist niet zo goed ook hoe ik door moest gaan. Hoor. Want ik begon tegen de Japanse. En ik begon eigenlijk nog niet twijfelachtig, maar ik pakte vast. En bij mijn eerste aanval voelde ik van, oké, okay, ja, het kan gewoon. En toen kreeg ik gewoon meer uh, vertrouwen erin. En toen uh, dacht ik, uh, jij bent van mij. Dus pas tijdens de partij ja. kwam je eigenlijk op het idee van, het ja. kan nog. Ja. Ja. ja, stom eigenlijk. Ja, dat gebeurt. Dat moet je over je heen laten komen. Hmm. Je, weet, je weet, je kan nog zo voorbereiden. Ik bedoel, uh, uh, ik denk dat het voor Bas ook zo is. Op het moment dat je gaat beginnen... Dan begin je en dan... Je kan visualiseren totdat je erbij neervalt. En dat doe ik ook. Maar niks kan je voorbereiden op wat je gaat voelen op het moment dat je op de mat staat. En daar zul je op moeten anticiperen. Hoe belangrijk is deze medaille voor de, turn, voor de, voor de judoploeg? Nou, voor de turn is iets minder. Nee, maar voor die, uh, voor de, <laughs> ik kan net een radslag. Maar, <laughs> maar goed, uh, ja, voor de judoploeg is het wel belangrijk. Want uh, we werden hoog ingeschat. Judo haalt altijd veel medailles. Uh, hebben wordt al... verwacht van ze. Ja, wordt ook wel verwacht van ze. En... Tot eigenlijk vandaag viel het misschien zelfs wel een beetje tegen. Dat kan ja. ik wel zeggen. Ja. Uh, maar er is nog goede hoop. Want morgen hebben we Henk en Merinde en Luc. En uh, ik ga ervan uit dat we zeker nog wel een medaille gaan halen. Dus je hebt enige vorm van ervaring met uh, huldigingen inmiddels? Ja. Dit is je derde, geloof ik, hè? Ja, mijn derde. Ja. Ja. Ja. Kijk je ernaar uit? Ja, ja ik ga er gewoon eens van genieten. Ik heb er meestal zin in. En, uh, ja, ze zeggen ook wel eens... Bij zo'n Olympische Spelen, als je een medaille haalt... ja, once in a lifetime experience. en uh, Voor mij is het nou de en, uh, ja Ik laat het gewoon lekker op me afkomen. Ik vind het leuk. Alle mensen leven mee. Er waren heel veel Nederlanders in de zaal, wat echt super leuk was. Ja. En, uh... Ik vind jou wel het type van surfer Nee, nee, nee. nee, nee. Oh, ik, vind al die, al die ik vind jou overal. geen type nee, voor crowd surfer nee, nee. Niet al die handen overal. Nee, nee, nee, dat wil ik niet. Maar goed, een, een dansje of zo is wel leuk. En uh, als mensen het daarna nog willen, dan is het prima. Maar crowdtour, nee. Toch maar, dat wil ik niet. Nee, nee, nee. nee. Oké, okay. waar dus gaat de focus nu op? Even Eff helemaal niks meer, kan ik me voorstellen. Ik ga in ieder geval heel erg genieten van de Olympische Spelen. Ik heb ook nog kaartjes voor andere evenementen. En ik hoop dat er nog veel Nederlandse medailles gaan vallen. Waar wil je vooral gaan kijken? Uh, nou, ik heb kaart voor uh, gewichtheffen en voor ritmische gymnastiek. En, uh, dat is heffen. Ja, het is een fantastische sport om naar te kijken. Nou, is alle sport op de Olympische Spelen mooi om naar te ja, kijken. Ja. Uh, maar, uh, en ik heb, uh, ja, via mijn werkgever ga ik ook nog uh, mee naar de finale van het voetbal, en naar het volleybal, en naar het hockey. En dan uh, oh. uh, ga ik daar gewoon leuke dingen doen. En, en daarna ik... vakantie dan of zo? Ja, ik wil eigenlijk wel op vakantie, maar ik weet nog niet hoe of wat. Ik heb wel, ik ga misschien uh, met die meiden van de judo uh, ga ik weg. Maar ik ga eer, het eerste wat ik ga doen. En dat heb ik nog nooit kunnen doen. Is dat ik de week na de aankomst ga ik naar Lowlands. Oh. En dan ga ik in een tentje. Oké. Okay. Ja, Misschien dat je daar dat wel ook goed. gaat crowdsurfen. Weet je ja, ja daar moet ik wel genoeg bier op hebben. Oh, nou, dat is nog niet echt. Eentje is volgens mij voor jou voldoende. Nu een zo... halve, denk ja, ik. Ja. ik. <laughs> Oké, okay. nou ga er vooral van genieten. Hè? Doe ik, dankjewel. Oh, okay. Goed, de Holland 8 had stiekem gerekend op een bronzen plak deze speler. Dat lukte niet. Het vlaggenschip bij de mannen werd slechts vijfde. Ragnar Niemeyer zette de dag van de 8 op muziek. En dat startsignaal. De achter sticht op de baan vier rudern in de meter des feldes. Jetzt in zee. Macht zich op die reise en nimmt kurs op Gold. Duitsland aan de leiding. Dat is hoe ze roeien. Efficiënt. Het zijn geen krachtsmensen. Het zijn technisch behendige roeiers, nemen een voorsprong en proberen zo het veld te controleren. Boven in beeld ziet u de oranje 8 voorbij schuiven. De medaille is gewoon iets waar je, waar je voor gaat. En ik, of het nou brons, zilver, goud is, dan heb je een, een, een, een tastbaar iets. Een menselijke achtcilinder die we daar zien, die op hoogtoer loopt. En die machine, des Duitsland Deutschland achter, snort, ganz hervorragend bij de 500 meter Het veld ligt nog dicht bij elkaar, dichter dan normaal. Meestal heeft Duitsland hier een immense voorsprong. Op de 1000 meter het gat met de rest is klein en Nederland ligt weer net achter Canada. Een medaille is mogelijk. Ja, ik heb halverwege even, even naar links gekeken en toen zag ik dat we echt gelijk lagen. En ik wist dat we. Uh, de goede 500 meter, de laatste 500 meter hebben we altijd. Maar die Britten daar oben op de baan 2, die greifen de Duitsers erachter aan. Het wordt dat spannende spannenrennen tussen die twee doet. Hier gaat het om, wat gaat hier gebeuren? Al drie jaar niet meer verloren. Dat geldt voor de Duitsers. De omstandigheden die waren misschien ook wel een beetje, uh, een beetje tricky, maar ja, dat hoort er allemaal bij. Niet. Duitsland op weg naar de finish. Een gouden kans, want ze zijn zo sterk. En dat gaat in die laatste 150 meter een gouden medaille opleveren. Het goud gaat naar Duitsland. Die liggen het meest voor. Het veld schuift in elkaar. Het wordt razendspannend. Wat kan de Holland 8 op de laatste meters? Ik ben heel trots op de prestatie, blij dat we het gedaan hebben, hoe we het gedaan hebben en dat alles gelukt is. Maar aan de andere kant, uh, dat moet beloond worden met een medaille. En als dat dan niet gebeurt, dan, uh, dan steekt dat, Dat doet pijn. Ik, ik kan me niet herinneren dat ik ooit een achterrace gezien heb waar de verschillen zo pijn waren uiteindelijk. De laatste meters voor de Duitsers, Olympisch kampioen. Dat vrij! dat reikt, goudmedaille voor de Nederlandse achter Olympiasiek. in een famoze rennen. En Nederland zelfs. Vijfde, zo lijkt het, op maar drie seconden daarachter. We gaan nooit uh, in het openbaar zijn janken. Dat uh, is mijn stijl niet zo. Dus bij mij komt dat altijd uh, later. Maar, uh, ja, jammer, maar het is, het is niet slecht, denk ik. We gaan naar het Olympisch zwembad, want het laatste nummer vanavond is geweest. De 4 x 200 meter vrij finale bij de vrouwen, Bob van der Tak. Ja, het was een behoorlijk spannende race, toch nog. Australië lag lang aan de leiding, maar uh, het ging mis voor de Australiërs bij uh, de slotzwemster Alicia Koets was uh, niet opgewassen tegen Alison Smit. Ook niet zo verrassend natuurlijk, want Smit, die won gisteren ook al de 200 meter vrije slag. Individueel gaf een demonstratie weg toen en zwom nu koers voorbij uh, ja, alsof het niks was. En Amerika pakt dus het goud op dit nummer, net zoals de mannelijke collega's gisteravond. Ook de vrouwen de beste op de 4x200 meter vrije slag. estafette in een nieuw Olympisch record, ook nog 7,42-92. Australië op anderhalve seconde en op de derde plaats het brons voor Frankrijk. Frankrijk op uh, nog ruimere achterstand, zo'n 4,5 seconden van Amerika. En daarmee uh, zit het uh, programma voor vandaag er inderdaad op. En uh, ja, verheugen wij ons nu al op uh, morgenavond de finale 100 meter vrije slag met Ranomi Kromo Wilt u zien wat u hoort? Ga naar radio1.nl en kijk live mee in de Sportzomerstudio. Radio1.nl Soul Sister and the Way to Your Heart. Terwijl het Hollandhuis zich langzaam opmaakt voor de huldiging van Marianne Vos en van Edith Bosch die hier net zat. Zometeen vanaf 11 uh, uur wordt ze er hier gehuldigd. En uh, wij zullen in, uh, met het oog op morgen, daarbij uh, zijn. En zullen we u laten horen hoe ze wordt toegeschreeuwd door uh, misschien wel 6000 uitzinnige in oranje gehulde mensen. Ja. Eerst maar eens even over het nieuwe voetbalseizoen hebben. Zo in de aanloop eh, daarvan organiseren de betaald voetbalclubs vrijwel allemaal een supportersdag. Zo ook PSV, Floris van Hoorn, die ging naar kijken. Hallo. Viermaal. Een tour door het stadion. Dat is één mogelijkheid voor de Vendag in Eindhoven. 12 Daarnaast zijn er diverse andere activiteiten voor de supporters georganiseerd. Dat zijn de gebruikelijke zaken. Fotootjes in de spelersbus... Een wedstrijdje van Legendary PSV tegen Legendary Eindhoven. En natuurlijk op zo'n warme dag. jouw 3,5 liter van een Maar je club steun je pas echt met een nieuw shirt. Uh, met Van Bommel erachterop. Het is toch onze, onze aanvoerder, hè. Had je dat ook nodig, gewoon een speler die bij PSV hoort? Ja, nou ja, misschien toch wel. Aangezien de andere spelers bij de andere clubs binnen Nederland wegkomen. Ja, van Bommel is hij groot geworden. En tien jaar geleden was mijn eerste zus dan ook van Bommel op. En nu is hij terug, dus nu weer. Wat verwacht je ervan? Kampioenschap, niks minder. Deze wil ik, mama. Ja, jij oh. Jeetje? Jeetje? Jeetje? Jeetje? Jeetje? Nee, jij past ons shift. Weet je? Nee, ik niet. Was het druk vandaag? Het was in ieder geval in de winkel heel erg druk. Maar ik ben net naar buiten geweest. En ook het buitenprogramma was erg druk. De poorten van het stadion zijn net open gegaan, Dus uh, nu stroomt iedereen naar binnen. Ja, waar ik nou benieuwd naar ben, ik zie de, de shirts daar liggen. Uh, de nieuwelingen. Ja. Welke zijn het populairst? Welke shirts? Wat denk je zelf? Ja, ik denk Van Bommel. Van Bommel, inderdaad. En, uh, en Nassing. Van Bommel was in de voorinschrijving, veruit de populairste. En toen hij stopte met de voorinschrijving, toen kwam Luciano Nassing binnen. En uh, nou, die haalt van Bommel en daar tijd uh, aardig in. Ja, nu, hiernaast is ook de outlet, daar komt ja. hij net vandaan. Ja. Welke shirts liggen daar? Uh, de labbiats en, en dergelijke? De nee, nee, nee. Dat zijn de trainingcollecties uh, van, uh, van PSV, van het Eerste Elfzaal. Die, uh, die niet meer gebruikt gaan worden of die over waren of wat dan ook. Dus die doen we daar. Uh, we hebben buitenlandse clips en we hebben wat fanartikelen waarvan we er nog het uh, nodige over hebben. Want labbiat wil niemand meer hebben. Nee, maar die hebben we ook niet van tevoren gedrukt. Terwijl de zaken in de fanshop doorgaan... vindt er in de perszaal een persconferentie plaats. Een hele goedemiddag goede middag allemaal. Van harte welkom in het Philipsstadion... op onze eerste officiële persconferentie van het nieuwe seizoen. In aanloop naar het nieuwe Technisch seizoen. Technisch directeur Marcel Brans blikt vooruit op het nieuwe seizoen. Wat zijn de verwachtingen en met wie moet dat gebeuren? Daarnaast hebben we buiten de Eindhoven-samenwerking... ook Jeroen Soet wederom een jaar verhuurd en uh, zal... Ook Daarna spreekt de nieuwe trainer zo'n hoop uit. Dat de selectie bij elkaar blijft, bijvoorbeeld. Nou, wat we al besproken hebben, al vorig voor, dat we met de groep gingen werken... is dat we het met deze groep moesten doen. En nogmaals, uh, ik hoop dat deze groep bij elkaar blijft. Dat er niemand weggaat. Uh, Als die zelf weg willen, is, is, dat is uiteraard een ander verhaal. Maar uh, met deze groep gaan we het gaan doen. En, uh, en de aanwinsten krijgen hun shirt uitgereikt. En dat gebeurt door Mistig psv Willy van der Kuilen. En dan, last but not least, Luciano Narsi. Daarna volgt de presentatie van de spelers op het veld. De fans kunnen vervolgens hun felbegeerde handtekeningen bemachtigen. Even achter het hek, als het komt, ik niet klaar bent met de handtekeningen, mag u door de tunnel naar binnen, naar de kleedkamer. Ondertussen zijn de deelnemers van de Stadiontour in de kleedkamers aangekomen. Waar ze zichzelf of hun kinderen fotograferen naast de in 1988 veroverde Europa Cup. over tien jaar moet jij zorgen dat hier weer de volgende cup komt te staan, hè? Ja, Doe je dat? Hoe doet hij dat? Dat is ook goed. Hoe heet jij? Ja. Jan? Jens. Jens. Jens. Jens. Oh, Jens. Voor de fans van PSV is het seizoen begonnen. Opnieuw met hoge verwachtingen. Proost! Op hey. kap! Hey. Hey. Ja, ze nemen er alvast een voorschot op bij PSV op de Vendag. Een verslag van Floors van Hoorn. Ja, komen we de tune voor Tijd voor Tijd. Ja, dat is hij al. Tijd voor tijd. tijd. Dat is wel de goeie zo is het. Ja, de tijd voor tijdvraag van vandaag ging over de teleurstellende tijdrit van Marianne Vos vanmiddag. En de vraag was: wat is de tijd van Marianne Vos? Vos kwam niet verder dan de 16e plek in het klassement en haar tijd aan de finish bij Hampton Court Palace was 40 minuut 40 seconden en 79 honderdste. Niels Fazen kwam daar het dichtst bij. Hij had een tijd van 40 minuten en 40 seconden. 40-40 dus. En hij krijgt binnenkort een horloge toegestuurd. Ja, en dan de presentatoren, die hebben ook een pool. En kom maar, kom maar, kom maar. Uh, gefeliciteerd, Robert Meder. Jij was de beste. Je zat er het dichtst bij. En jij had uh, 42 minuten en 51 seconden ingevuld. is toch nog een slordige twee minuten ernaast. Maar je was wel uh, de beste van het stel. Gefeliciteerd. Hebben we wel een vraag van morgen eigenlijk? Die nee, staat er niet bij. Maar die, uh, als die er is, verschijnt die zo snel mogelijk op onze site. Uh, Radio1.nl Het is iets na half elf. Jobboot met de NOS Headlines. Een zorgcentrum in de Rotterdamse deelgemeente Hoogvliet wordt ontruimd... omdat er asbest is gevonden... In het verzorgingshuis zijn werkzaamheden aan de gang... waarbij vanmiddag metingen zijn verricht... en daaruit bleek vanavond dat er asbest is vrijgekomen. De bewoners moeten nu elders worden ondergebracht. Het is het vierde asbestincident van vandaag. Eerder op de dag kwam asbest vrij bij een brand in Stadskanaal... bij een brand in Westerhaar en in een studentenhuis in Wageningen. In de Rotterdamse deelgemeente Overschie... hebben vanavond 1500 huishoudens zonder stroom gezeten. De storing duurde volgens netbeheerder Stedin ongeveer twee uur. Ook Rotterdam Airport had er last van, maar kon doordraaien... door de inzet van noodaggregaten. De opstandelingen in Aleppo in Syrië hebben zware wapens, zoals tanks. Dat werd al vermoed en het is nu bevestigd door VN-waarnemers... Volgens de waarnemers zijn er de laatste drie dagen steeds meer gevechten in de stad. Daarbij worden ook steeds vaker zware wapens ingezet, zoals helikopters, tanks en artillerie geschud. DE Master Blenders 1753, beter bekend als Douwe Egberts... heeft te maken met boekhoudfraude. Bij het Braziliaanse onderdeel van de koffie- en theemaker... is gerommeld met de boekhouding. Het moederbedrijf heeft een onderzoek ingesteld. Door de fraude moet DE Masters 1753... de winst over 2012, naar verwachting met ongeveer 50 miljoen euro... naar beneden bijstellen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. We kijken zo meteen alvast vooruit naar het Europese voetbal van morgen. Maar eerst nemen we de Olympische dag nog een keer door. Na de zilveren zwemsters op de 4 keer 100 meter vrije slag... en de gouden Marianne Vos in de wegwedstrijd... bezorgde judoka Edith Bos, Nederland de eerste bronzen medaille. Bos knokte zich via de kwalificaties naar de derde plek. Maximaal haalbaar vandaag, want ik heb één foutje gemaakt. Die werd uh, onmiddellijk afgestraft en daardoor kon ik niet meer de finale halen. En dan is dit het hoogste haalbaarde. En dan is het toch uh, een derde medaille op te Spelen.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 Ja, ik wilde er wel drie. Ik wist wel dat ik gewonnen had. Maar ja, je weet het hier dus nooit, dat hebben we deze week wel gezien. En dan, uh, ja, weet je heel eerlijk, een medaille is toch beter dan geen medaille. En je staat toch even lekkerder uh, nu dan zeg maar, niks hebben. Ja, wie niks heeft, is tegen schermer Bas Verweilen. Zijn grote droom was om in Londen een medaille te pakken. Maar hij moet zijn droom tot Rio in de ijskast leggen. Hij strandde in de achtste finales, waarin hij verloor van een Duitse Fietler. De acties uh, die ik wilde maken, die kwamen er niet uit. Ging te snel, liep te veel achter hem aan. Het voelde gewoon niet goed. Ja, dat is letterlijk erachteraan lopen, wordt het ook figuurlijk erachteraan lopen. Het is partij dat je eigenlijk continu op achterstand staat. Ja, weet je, daar, daar word ik niet zo bang van als ik uh, achter sta. Maar je weet, het is gewoon een uh, ja, lastige tegenstander voor mij. Maar uh, ja, weet je, we hadden een plan van tevoren. Het plan was ook goed, alleen uh, ja, ik, ik voerde het niet goed uit. Ik kwam al meteen op achterstand, ik bleef te veel hangen in uh, acties. Ja, en dan probeer je op het laatste nog uh, ja, van allerlei andere dingen te verzinnen. Ik probeerde hem achterop te lopen te drukken. Ja, die gasten die raakten alles. Die volgens mij die 13 of die 14e treffen, toen zette ik hem goed in. Ja, toen zette ik hem zelfs hier. Ja, dan weet je, iedereen is een vorm. Dat is een kut. Ja, wat ook uh, gewoon uh, teleurstellend was uh, uh, bij uh, uh, vandaag. Dat waren de resultaten bij de tijdrit, zowel bij de mannen als de vrouwen. Marjane Vos was een van de favorieten, maar werd slechts zestiende. Je komt over de finish en je roept nooit meer. Zat daar alles in besloten, in, in die kreet? Oh, niet op deze manier, nee. Oh man, dit is echt uh, niet lekker, zo'n tijdrit. Wat heb je onderweg allemaal meegemaakt? Nou ja, niet zoveel. Heel veel publiek en uh, twee mensen die me voorbij kwamen rijden. Dat is uh, niet echt een heel lekker gevoel natuurlijk. Maar het uh, draaide vanaf uh, het begin niet. En dan heb je nog hoop natuurlijk dat het, uh, ja, dat het omslaat in die wedstrijd. Maar dat is heel moeilijk in een tijdrit. En uh, ja, het uh, klinkt een beetje raar, maar ik had uh, echt de benen niet. Ellen van Dijk finishte in ieder geval in de top 10. Zij werd achtste. Ja, ik heb hier niet alles voor een achtste plek gedaan natuurlijk. Ik bedoel, uh, je hoopt gewoon altijd op meer. En, uh... Het is heel moeilijk om in te schatten waar je echt staat, maar uh, ja, een plek, daar droom je niet van natuurlijk. En als je dan kijkt naar hoe het ging, ging op de fiets, ja, hoe ging het op de fiets? Ja, ik ben echt veel te langzaam begonnen, dat is wel echt uh, ja, gewoon stom natuurlijk. Ik ben een beetje te behoudend uh, van start gegaan omdat het toch wel een lange tijdrit is. En, uh, ik wist dat mijn deel, uh, de laatste 10 kilometer, dat dat een beetje mijn gedeelte was. Dus ik wilde niet daarvoor al, uh, al helemaal kapot gaan. Maar ja, gewoon te behoudend gestart eigenlijk. En dan, uh, ja, dan ga je dat niet meer goed maken op het laatst. De Amerikaanse Armstrong won het goud bij de tijdrit voor Arndt uit Duitsland. Brons was er. Opnieuw na de wegrit voor de Rusin Zabelinska. Bij de mannen maakte Bradley Wiggins de verwachtingen meer dan waar. Hij pakt de goud. Cancelar. Comes up to the line. And finishes the day in seventh position. Bradley Wiggins is the Olympic champion. It's golden goal! De zevende e in de Olympische Games. He is the greatest British achiever of all time when it comes to medals won by Olympians. Look at that. Zilver was er voor de Duitse Tony Martin. Het brons ging naar Vroom. Lars Boom en lieve Westra. Die deden niet mee onder prijzen. Westra werd elfde en boom 22e. Teleurstellend, dat dus het woord opnieuw, was ook de vijfde plek van de Holland 8. Stiekem was ingezet op een bronzen medaille. Teleurstelling dus bij de mannen. Diederik Simon. Ik ga nooit uh, in het zijn janken. Dat uh, is mijn stel niet zo. Dus bij mij komt dat altijd uh, later. Maar uh, ja, jammer. Maar het is, het is niet slecht, denk ik. Uh, we hebben heel goed gegroeid, vind ik. Het is een beetje... Uh,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 Maar goed, daar doe je helaas niks aan. Het dat is, dat is hoort ook bij hoe je. Wie wel op medaillekoers ligt, is Dorian van Rijsselbergen. Van de vier gevaren racers won hij er drie. Prima vooruitzichten dus voor een medaille. En hij is dan ook tevreden. Het gaat prima hier. Het zonnetje schijnt op het moment. Dus de races gaan goed. Nee, het mag, het mag niet geklaagd worden. Wat, uh, je, je, hebt, je staat er heel goed voor in het klassement. Even eerst die weersomstandigheden. Want, want, hoe zijn die, wat jou betreft, in jouw voordeel? Is het in dat opzicht zit er niks tegen? Uh, ja, inderdaad. Het zijn, uh, het zijn mooie omstandigheden. Het heet uh, dat we kunnen planeren. En dat betekent dat, ja, dat we ja, iets sneller gaan dan dat, uh, als het natuurlijk weinig wind is. Maar uh, nee, het. het, het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 In het begin, maar je kan het natuurlijk wel verliezen als je twee uh, slechte races vaart. Dus uh, nou, dat gaan we dan proberen niet te doen. In de laser radiaal staat ze Marit Bouwmeester, derde in het klassement. Zeven punten is haar achterstand op te leiden. Ranomi Kromowidjojo dan. Die plaatste zich met overmacht voor de finale van de 100 meter vrije slag. Ze won haar serie in 53-05 en ging daarmee als snelste naar de finale. Eerlijk gezegd was het ook niet super zwaar. ging gewoon lekker.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 Ik ga er een klein stukje los bij me om uh, toch een beetje bezig te blijven. boekje lezen, nageltjes lakken en uh, verder voorbereiden. Ja, Femke Heemskerk hoefde nageltjes niet te lakken. Zij haalde het niet. Met haar tijd van 54-13 zat ze niet bij de beste acht. Ook Nick Driebergen bleef steken in de halve finales. Op de 200 meter rug kwam hij 200 tekort voor een finaleplaats. van Verschuren kwam uit op de 100 meter vrije slag. Hij werd vijfde in een finale die een verrassende winnaar kende. Verscheuren op een vierde, vijfde plaats. Kan hij nog een beetje opschuiven. Magnussen gaat winnen. Of wordt het Adrien? Of wordt het Adrien? En wat doet Verscheuren? Het wordt Adrien. Die wint.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 Ja, en met die vijfde tijd kwam hij slechts 800ste tekort voor brons. Ah, het is echt zo'n stukje. Pff. Ja, nou baal ik wel, maar uh, 47-8 hoef ik me niet voor het schamen. Maar uh, ik uh, wilde zo graag uh, medaille halen hier. En, uh, yeah. Ik kan niet meer zeggen dat ik 2 heel ben, denk ik. Ik denk dat ik uh, 100 meter ook waardig kan. De hockeyers dan, die wonnen ook hun tweede wedstrijd. België werd met 3-1 verslagen. Het was een moeizame wedstrijd voor Oranje. België speelde vrij uit. Dat is ook logisch, vindt bondscoach Paul van As.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 Jouw Ji dan tot slot, die strandde in het badminton-toernooi in de achtste finale. Ze verloren in twee games van een tegenstander uit India, de nummer vier van de wereld. Post het album van Room 5 en dit was de single One More Night. Sportclub Herenveen speelt morgen in de derde ronde van de Europa League tegen Rapid Boekarest. Duel volgt op een slechte voorbereiding. In vier serieuze oefenwedstrijden werd er namelijk gescoord. En volgens verdediger Ramon Zomer valt uit die voorbereiding nog geen conclusie te trekken. Je speelt wel vaker een uh, slechte voorbereiding. En dan uh, kan de die eerste wedstrijd totaal andersom zijn. En ik heb ook wel eens een hele goede voorbereiding gespeeld. Waarbij die eerste wedstrijd het echt waardeloos was. Dus uh, mij zegt het nog niet zo heel veel. Is er een item in de kleedkamer? Eh. Uh... Nou ja, het is in zoverre een item in de kleedkamer dat als je verliest dat je praat hoe het beter moet gaan. En uh, dan ben je er altijd mee bezig. En het, het maakt niet uit of de voorbereiding is of dat je dan in de competitie zit. Je bent oh. altijd als je verliest bezig om, uh, om de volgende wedstrijd weer te zorgen dat het beter gaat. Als je bijna scoort, kan ik me voorstellen dat jullie in de kleedkamer wel eens nadenken van... Hé, hey, uh, dorst, Nassing. Ja, daar denk je wel eens over na, maar dat heeft geen enkele zin natuurlijk. Nee. Dus, uh, ja, met die jongens erbij heb je heel veel, had je natuurlijk heel veel scorend vermogen en uh, dat was een voordeel. Maar ja, die heb je niet meer, dus dan moet je het uh, met deze groep doen die je nu hebt. Moet er wel wat bij? Want ja, als je al het keren niet scoort, dan kan me toch voor dat je gaat denken van... Wat moeten we nou? Ja, het is natuurlijk jammer dat Matthew ook uh, op dit moment Ja, allemaal. Ja. En uh, ja, goed, we hebben nog niet, als je kijkt echt naar de wedstrijden, je hebt nog niet echt heel veel wedstrijden gehad, dus... Uh, je moet ook zorgen dat je met deze selectie beter op elkaar gespeeld raakt. En, uh, en ook aan de score komt. En uh, dan is het meer aan de club om, uh, om te kijken of de spelers bij moeten of niet. Zijn te veel nieuwelingen? Te veel wijzigingen? Uh, ja, wat is te veel. We, ja, ja, we, we zijn gedwongen veel, uh, waarschijnlijk. Ja, dat is een beetje gedwongen. Er zijn veel nieuwe jonge jongens bijgekomen natuurlijk. Dus dan kun je ook niet van die jonge jongens verwachten dat ze er gelijk staan en dat ze gelijk. Uh, dat ze gelijk presteren, dat, dat zal toch een beetje tijd nodig hebben. En, uh, ja, dat is, uh, ik hoop dat het zo snel mogelijk gebeurt. Dan krijg je een echte wedstrijd voor de voorronde Europa League tegen een Rapid Boekarest. Kan dat een keerpunt zijn? Ja, ik heb het al eerder meegemaakt. Uh, een keer met Twente slechte voorbereiding en dan speelden we thuis tegen PSV. En die wonnen we met 1-0. En vanaf dat moment hebben we heel goed gespeeld ook een keer. Dus uh, ik hoop eigenlijk dat het dit het keerpunt voor ons wordt. En dat wij uh, morgen een, uh, een positieve reeks gaan neerzetten. De derde is er nog, Asseidi. Die speelt nu. Dus het hopen dat hij blijft? Tuurlijk, iedereen hoopt dat hij blijft. Ik bedoel, die jongen heeft heel veel kwaliteit. Dus uh, als, team, uh, en als, ik, uh, ja, als team hoop je dat hij blijft. Heerenveen-speler Ramon Zomer was dat in gesprek met Rob Fleur. Hier in Londen wordt natuurlijk ook gevoetbald. Uh, maar voor ons coach Pim Verbeek en de Marokkaanse voetbalploeg... -ploeg zijn de Olympische Spelen uitgelopen op een teleurstelling... De Afrikanen werden uitgeschakeld in de groepsfase. Het elftal van Verbeek had op Old Trafford moeten winnen van Spanje... om de kwartfinales te bereiken. Maar Marokko kwam niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel. 0-0 dus. De Spanjaarden waren na twee wedstrijden al uitgeschakeld. Bij Marokko stonden in de basis ex-PSV'ers Norden Amrabad en Zakaria Labiat. Soufian El Hasnoui van de Graafschap viel 20 minuten voor tijd in. Een volle dag was het in Londen vandaag. Met veel Nederlandse sporters in actie. Het leverde voor Oranje één bronzen medaille op. Een dag met succesjes en teleurstellingen. Nu gaan ze omhoog. 1, 2, 3. 3-0 voor Edith Bos. Het is een pijnlijk moment voor Marianne Vos, want ze wordt ingehaald door de wereldkampioenen tijdrijden van afgelopen jaren in Kopenhagen. Judith Arndt. Bradley Wiggins is de Olympische kampioen. Hij is de gekste Britse van aller tijd. als het gaat om medailles gewonnen door Olympiërs. Kijk eens. Bradley Wiggins viert. Tony Martin de wereldkampioen. Gefeliciteerd. Het was een fantastische rij. Oei, wat is dit uh, even strikken. Zomaar een uh, bliksemsnelle actie met het been van de kleine Duitse die Bos naar de mat heeft gaan. We hebben nog twee seconden te gaan en goud gaat het uh, niet worden. Ook dit keer niet voor Edith Bos. Komt van de weer in de tweede fase. Ja, hij gaat erin. Jazeker, hij krijgt een tweede mogelijkheid. Twee schido's voor tijd. Dit zijn actie kunnen zijn van Bos.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 Daniel Jotta goud voor Hongarije en een nieuw wereldrecord ook nog. De Duitsland achter, dan komen daar binnen de Canadezen en dan zijn het de Britten met het brons. En dus geen medaille voor de Nederlandse boot. Amaracet is geslagen. het zit van een wenige meter, dat reikt, dat reikt. Goudmedaille voor de Duitsland achter, in een van rennen. En nu slaat Yau-Yi de shuttle uit. Is de partij afgelopen, is het Olympisch toernooi voor haar in het dekkerspel. Gewoon afgelopen, Yau-Yi strand in de achtste finale. Lukt dat? Ja, dat lukt. 2-20-0-0. Rebecca Sony, een nieuw wereldrecord. Geweldig. Hier scoort de Duitser de 15-8... Toernooi voorbij voor Bas Verwijlen in de achtste finales. Kromoui Jojo haalt lekker door. Op de laatste meters gaat deze tweede halve finale heel gemakkelijk winnen. En wat doet Verscheuren? Het wordt Adrian. Die wint. Verscheuren buiten het podium. Maar Nathan Adrian verslaat hier James Magnussen. En er wordt er gescoord. Ja, er wordt er gescoord op op de vogel. En dat is een fase waarin België zonder keeper speelt. Want uh, Vincent van Asch die is eruit gegaan. Oh, dan heeft hij het niet gehaald. Dan mist hij nu de Olympische finale op 200ste ja, dat was dag vijf van de Olympische Spelen in eh, Londen, wat Oranje betreft. U had nog iets van ons te goed. Eh, onze quiz Tijd voor Tijd, eh, daar is natuurlijk wel een nieuwe vraag voor bedacht. De nieuwe vraag eh, gaat over het zwemmen van morgen. Wat is de winnende tijd in de finale van de 200 meter schoolslag voor vrouwen? Nalezen van die vraag kan op radio1.nl en dan kunt u ook meteen meedoen aan de quiz. En vooral alle luisteraars die zich afvragen, waar is Robert Mede toch de laatste 10 minuten naartoe? Nou, die is op weg naar de hal waar zometeen de medaillewinnaars worden gehuldigd. Robert, is hij al open? Is hij al open? <laughs> Hoor. Ik bedoel, er staan hier gewoon uh, duizenden mensen te springen, uh, te horsen In die overigens fantastische hal die geweldig is uitgelicht. Uh, het is een historische hal waar zoveel artiesten al hebben opgetreden. Rolling Stones, naar Black Sabbath en Uriah Heep hebben het eerder al over gehad. En zometeen mogen dus Marianne Vos en Edith Bos op datzelfde podium gaan staan. Wat een eer en toegezongen worden door heel veel mensen. Er staan ongelooflijk veel camera's, ongelooflijk veel fototoestellen. En uh, ja, het belooft een, uh, een spektakel te worden. Momenteel de collega's van 538, die uh, warmen het publiek al op. Het uh, logo van NOC NSF staat op het podium. Dat klinkt gek, maar het is een mannetje die gewoon in zijn logopak is gehezen. En die zweept het publiek op. En nou ja, je hoort het, de stemming zit er goed in. Het begint om 11 uh, uur Nederlandse tijd. Dus uh, over een paar minuten zou het hier moeten gaan beginnen. Eerst met de huldiging van Edith Bos, En daarna natuurlijk het goud van Marianne Vos. Want die huldiging had ze nog te goed. Dus zometeen na 11 in Met het Overmorgen hopen we erbij te zijn. Ja. Uh, je gaat het doen in, uh, in Met het Overmorgen inderdaad. Uh, Clary Polak die Klopt. presenteert dat vanavond Haren. Ja. Ben je... ja. Kleri, waar gaat het over? Nou ja, daar dus het over, onder andere. En we gaan kijken of de Arabische Lente in Egypte al een beetje zomer wil worden... nu daar morgen een nieuwe regering wordt geïnstalleerd. We willen weten wat het verhaal is achter het pas ontdekte graf... op het terrein in Srebrenica, waar de Nederlandse Dutchbetters uh, ge gelegerd waren in de jaren 90. En Sipke Jan Bouwsema komt vertellen over de documentaire die hij maakte... over mensen die zich inzetten voor de gelijkberechtiging van homoseksuelen overal ter wereld... En tussendoor dus uh, Robert, uh, onze Robert vanuit het Roland heinekenhuis voor de huldiging. Nou, um, Clary, dank je wel. En de uh, ja, Radio 1 Sportzomer gaat morgen weer verder. Vanaf uh, 10 uur uh, met uh, Felix en Willemijn. Het belooft weer een hele mooie dag te worden. Misschien wel goud. Wie weet. Tot morgen.